In het bezit van het bibliotheek de C, vrouw, twee kinderen, zou graag in aanmerking komen voor de vacature van bibliothekaris. Bart, ik kom morgen sollicitant. Dat is toch zeker voor de plaats van meneer de Gruyter? Nee, hij komt voor ons. Balcom om je aan.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 Joua de bos. Dat plankje van houd graag. Dat hebt u meer gedaan? Toch niet? Dit is mijn eerste vogelhuisje. Een gammele constructie. Vogeltjes zijn licht. Gelukkig wel. U zou er niet op moeten gaan zitten. <lacht> Ik kijk wel uit. We kunnen me het beste onder de Japanse kerst zetten. Tegen de meeuwen. Oh, goed. Als u nu die andere neemt. en dan tegelijk duwen. Ik tel tot drie. Eén, twee, drie. Ik moet een beetje frikken... ...maar niet te erg. De koning, de sollicitant, is er. Ik kom. Frikken. En frikken. En altijd net kerst dat het... mat. Nou, maar het was wat ken. Zo is het wel genoeg. Zo goed? Zo is het goed. Dan zal ik er meteen wat zaad opstrooien.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 40.000 ongeveer. Mag ik eens kijken? Dat is de laatste lijst over de gebruiker bij de dood. En dat ik daar nou niks van af wist. U, u moet daar veel meer reclame voor maken. U, u moet de pers erbij halen. Hartelijk liefst niet. Hoe minder mensen hiervan af weten, hoe liever het ons is. Oh ja? Haar <laughs> raar bureau. <laughs> en hier zou u dus komen te zitten. Er moet dan alleen nog een bureau bij.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 is het argument het zal me benieuwen